Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een update op de LinkedIn van Wopke Hoekstra. Komt er binnenkort aan, want hij wordt de opvolger van Frans Timmermans in Brussel. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Het kabinet zou demissionair minister Hoekstra naar voren schuiven... als de nieuwe Nederlandse eurocommissaris. Eerder werden nog meer namen genoemd, zoals die van demissionair ministers Kaag en Ollongren. Mogelijk wordt morgen na de vergadering van het kabinet bekendgemaakt... dat het inderdaad Wopke Hoekstra wordt... De brandweer in Griekenland heeft nog steeds veel moeite om een grote bosbrand in het noordoosten van het land onder controle te krijgen. Het wijdt daar hard en het is ook super warm. Volgens de Eurocommissaris voor crisisbeheersing is het een van de grootste branden in Europa ooit. Minstens 20 mensen zijn afgelopen week omgekomen door het vuur. De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft hun introweek stilgelegd. Het ging gisteravond mis in een zaal met 400 studenten op de sociëteit. Het werd daar enorm warm en ongeveer 10 eerstejaars werden helemaal niet lekker. Ze kregen hoofdpijn en vielen flauw door de warmte, zegt deze verslaggever van ETV Noord. Eén van hen is ook onwel geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En wat daar precies de oorzaak van is, dat is niet bekend. En daarom heeft al besloten om voorlopig de introductietijd stil te leggen. In ieder geval totdat er meer duidelijk is over hoe dit heeft kunnen gebeuren. En de FIFA is een onderzoek begonnen naar de Spaanse voorzitter... die een van de speelsters na afloop van het WK vol op de mond zoende. Ja, daar kwam veel kritiek op. En wat zij zelf van die kus vond, dat was eerst nog even onduidelijk... zegt correspondent Edwin Winkels. Ze zei in de kleedkamer heel spontaan van... Uh, nou ja, ik vind dit echt niet leuk hoor. En even daarna kwam die zondagavond nog een reactie van haar... maar die kwam vanuit de voetbalbond. En inmiddels is in Spanje wel bevestigd dat de voetbalbond dat gewoon verzonnen heeft... zonder haar te raadplegen. Uh, ze dachten van nou uh, zo beschermen wij die... Die voorzitter. Uh, hij wilde haar ook uh, naast zich hebben op de video waar hij zijn excuses aanbood en dat weigerden ze. En die excuusvideo werd internationaal ook veel te slap gevonden. De Wereldvoetbalbond heeft al gezegd dat het gedrag tegen al hun regels ingaat. Heb ik nog het weer voor je alleen in het ja, het weer dus. Alleen in het zuiden van Limburg nog regen. Vanavond op de meeste plekken droog. Morgen iets meer bewolking, maar ook kans op een bui. En in het zuidoosten ook kans op onweer. Graadje of 23 wordt het. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo heel druk in de regio. Er staat wel file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Muiden en Naarden is de vertraging 10 minuten. Op de A10 de Ring van Amsterdam bij Amsterdam Centrum 5 minuten oponthoudt. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort bij Zandvoort een kwartier vertraging En 5 minuten sta je in de file op de N207 Hillegom Al van de Rijn bij de Afrit Nieuwveen. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee, Zandvoort. Een zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort draait dol. Understand. the natuurlijk voor vanwege de Formule 1 Yellow met The Race. Welkom bij deze Zandvoort Draait Door. En daar draaien we ook een beetje de nieuwe muziek, want vorige week is dit uitgebracht, Soda Night, en haar nieuwe single heet Front Row. We're in the era of each other We're in the era of you and me So come on, come on. Let's make a stay. Of this. ...en Don't Be Afraid of the Dark... ...en daarvoor hoorde je de nieuwe single van... Uh, ...Sue the Night met Front Row... ...verder met... ...Engelse muziek, Britse muziek... ...is van Woosie Bamboosie... ...en het nummer dat heet... ...Shoebe Do... ...nou, zoiets dus... Ik My daily operation. Gara put in work in this crazy occupation. Gara keep it moving. That's the motivation. Gara ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a old samba song and remixed it. Maar is que nada. Sai da minha frente. Que eu quero passar. Pois o samba está animado. E o que eu quero é Este samba kan Nou. Nah. 2006. Uh, gewoon nog een keer een hit. Sergio Mendes met de Blackout Peas En Maskenada. Daarvoor hoorde je Woezie Bamboezie. En hun nieuwe single. De meest recente dan. Dit was uh, de enter van 2020. Tenminste, dat moest die worden. Maar toen ging die hele race niet door. Maar dit keer wordt het wel de derde editie dat die Dutch Grand Prix doorgaat. Davina Michel.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 Yes, mocht dan uh, ook het volkslied laten horen in 2021. Dat was de eerste na nou 36 jaar dat die Grand Prix hier uh, werd gehouden. Deze Davine Michel, dus met Beat Me en anthem uit 2020. Ik uh, zit er toch even een beetje vrolijk uh, doorheen uh, te kakelen. Maar goed, maakt niet uit. We hebben er nog eentje die we laten horen tot aan uh, de hoofdpunten van het nieuws van half 7 en dat is deze van The Doors en dat heet Peace Frog. Zandvoort en de regio. Goedenavond. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft de dood van Wagner-leider bevestigd. Ook heeft hij de familie van Prigozhin gecondoleerd. De wagner kwam gisteren om het leven bij een vliegtuigcrash. Het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt blijft toenemen. In de eerste helft van het jaar ging het om zo'n 1200 studenten meer dan in dezelfde periode vorig jaar... Het demissionaire kabinet wil juist minder internationale studenten. Actrice Chrisje Comfalius is op 75 jaar geleefd het overleden. Ze is vooral bekend door haar rol als Dorothea in Goede Tijden Slechte Tijden. Het weer: vanavond in het zuidoosten en noorden van het land nog regen en onweersbuien. Morgen bewolkt en opnieuw buien. Het wordt dan zo'n 23 graden. van vorig jaar tijdens de marathon uitzendingen van dit radiostation hebben we hem ook gedraaid tijdens de Dutch Grand Prix van 2022 het nummer is al wat langer uit Low Addicts, ze komen uit Haarlem dus gewoon uit de, de buurt en de dame die je hoort die maakt al lang geen deel meer uit van Low Addicts want tegenwoordig zijn het Dellen, Tessa en Maiker die uh, het drietal vormen maar dit is uit 19... Wat zeg ik? 19? Uit 2015, moet ik zeggen. Dat is, uh, is het juiste uh, jaartal. Hide and Seek. Ik geloof zelfs ook nog een uh, professionele remix... van meneer Paul Hazendon. Want die heeft dit uh, werkje gedaan. Als we het toch nog een beetje over de wat uh, onbekende... Ja, DJ-producers of wat dan ook hebben. Hoewel Low edx is meer een uh, echte, echte groep trip hop en dance. Dat schuurt uh, daar een beetje tegenaan. Kom je uit bij artistiek? En wie is artistiek? Dat is een man die komt uit de Zaan. Dat is ietsje verder weg, maar uh, toch echt wel uit de buurt. En hij heet in het echt Ruben Rietveld. Dit was het werkje wat hij een paar jaar geleden heeft uitgebracht. Het is Asteroid. Een beetje in de progressive hoek. En ja, dat hoor je er ook wel een beetje aan af. Asteroid van artistiek. En dat schrijf je dan met R. hoofdletter En dan zo'n uh, schuine streep. En dan artistiek. Met een Q. U-E. Uh, hij komt uit uh, de Zaan. Zaanstad. Daar komt hij vandaan. En dit is al wel weer van een tijdje terug. Asteroid. Ik vond het uh, trouwens wel een uh, grappig. Eigenlijk best ook wel een mooi nummer. Nou, uh, hoe komen die mensen straks naar de Dutch Grand Prix? Dat kan op verschillende manieren met de trein. Maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen... nou pak de fiets en uh, daar had Queen ooit nog eens een keer een hit mee. You say bot, I say bite, you say shark, I say him hey and jaws was never my scene and I don't like Star Wars. You say rolls, I say Royce, you say God, give me a choice, say Lord, I say crash I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I I want to ride Dingen doen uh, waar Bond uh, bij betrokken is. Eén is van hemzelf. Night Shift, die heb je net kunnen horen. Sunset Blues, daar komt het vanaf. Van de EP. En dit is uh, met zijn band. Uh, Dandelion destijds. Uh, Paris at the break of morning. Om uh, een beetje de boel stichtelijk een beetje af te ronden. Van dit. ene uur bij uh, Zetter van Zandvoort. Um, Zandvoort draait door. Dus het uh, uur voorafgaand. Aan alternatieve FM. Daar hebben we straks uh, nog wel het een en ander in te doen. Een gesprek onder meer met uh, False Perspective. Dat is een band uit Delft. Uh, dat gebeurt in de tweede uur om half negen zo'n beetje. En in de derde uur gaan we praten met een, uh, iemand die... Ja, dat is een beetje een best bewaard geheim. Die techno brengt. Dat is Tijn. Uh, en achter Tijn schuilt Valentijn Schuller. Of Schuller, hoe je het uh, noemen wilt. Ik uh, zal het uh, straks aan hem vragen. Dat zijn zo'n beetje de hoofdingrediënten als het gaat om de telefoogsprek. En natuurlijk zit er ook nieuw materiaal in. Nou, dit is dus het weekend van de Grand Prix. En jaren geleden was er ook nog eens een keer een ex-Beatle die dacht... weet je wat, ik kan er ook nog wel een mooi nummer over maken. En hij is zelf ook een behoorlijke liefhebber geweest van de Formule 1. Hij frequenteerde John Watson en onze eigen Albert Kalf. Dat deed hij ook nog wel eens. Kwam hij binnenlopen en dan was dat een beetje een praatje doen. En bij dit nummer heeft hij ook nog eens een clip uh, laten maken. Daar zat hij zelf op de achterbank met de gitaar. En wie was de taxichauffeur? Jackie Stewart. Ja, je hoort het al. Hier is George Harrison met Faster Tot aan het nieuws van 7 uur.